Montoni of het kasteel van Udolfo. Toneelspel van Alexandre Duval. Aflevering 2. Spoken en verraders op de Wallen. Leonora zit met haar kamenier Anna gevangen op het kasteel van hertog Montoni. Deze hertog is een verachtelijk sujet. Hij wil Leonora dwingen met hem te trouwen... Leonora heeft twee helpers binnen de wallen van het kasteel. Ludovico, een man in dienst van de hertog... en Vivaldi, haar broer. Zogenaamd in dienst. Over de hertog gaan de wildste geruchten. Het ergste is wel dat hij zijn eerste vrouw Laurentina zou hebben laten vermoorden. Op dit moment is het de avond van de nacht... waarin Leonora en Anna willen ontsnappen. Op de wallen... Houden Palatro en Bertrand, twee sluwe soldaten van de hertog, de wacht. Zeg Bertrand, is dat niet graaf Orzino die ik daar bij de hertog zag? Ja. Is hij dan terug uit Venetië? Ja. Jij antwoordt ook altijd even nors. Je bent wel onvriendelijk. Ik ben zoals ik ben. Zeker een slechte opvoeding gehad. Onder je makkers heb je de naam Dapper te zijn. Je hebt ook het vertrouwen van de hertog. Nou ja, je hebt hem ook een zekere dienst bewezen. Wie zegt dat? Wie dat zegt? Wel, dat weet toch iedereen? Jij weet heel goed waar Laurentina gebleven is. En je weet ook heel goed dat je de speciale bescherming van de hertog geniet... Maar dan hoef je toch ook niet zo onvriendelijk te zijn. Zwijg, Spallatro. Eh, wat vervelend om zo onbeschoft te zijn. Nou, dan praat ik maar niet meer met je. Oh. Oh, het is nogal donker. Ik denk de hele tijd aan die geesten hier alle nacht op de wallen komt. Zegt dat hele Argentina... Het monster. Die andere is Spalatro. Die is wel geschikt. U. Uh, u schept een luchtje, Anna? Ja, Spalatro. <laughs> Op het torenpriëel bij de Zuidertoren is het anders frisser. Ik geloof dat de hertog daar vanavond met zijn vriend Orsino gaat eten. Ken jij Orsino? Oh, praat je weer? Ja, zeker, ik ken hem. Hij is een edelmoedig man. Uh, heeft een vriend van mij na een bewezen dienst vorstelijk beloond. Wat voor dienst was dat? Uh, hij had wat met de Florentijnse dame. De echtgenoot werkte niet erg mee. Een fraaie dolk steekt naar goed Italiaans gebruik. Bravo, Spalatro, zei de graaf achteraf. Spalatro zei u? Ja, dat zei hij. Uh, dat komt, nee, uh, omdat mijn vriend ook zo heette. Kom Anna, laten we gaan. Wat verachtelijk is die hertog van Montoni toch, dat hij zich van zulk personeel bedient. Zo. De dames zijn weer weg. Was dat niet de jonge vrouw die de hertog morgen wil trouwen? Ja, Leonora heet ze. Als hij met alle jonge meisjes wil trouwen, krijgt hij een druk. En dan iedere keer laten verdwijnen, net als bij Laurentina. Als zij nog één keer over Laurentina begint, vertel dit niet meer na. Eh, je wordt knorrig. Eh, gelukkig, het is al tien uur. Nog maar één uurtje als die geest nou maar niet komt. Zo. We zijn beneden aan de toren. Aan deze kant blijven, Anna. Dan kunnen de schildwachten ons niet zien. Het is tien uur. O, was Ludovico maar hier. Of uw broeder... Niets. Nee, ik zie niks. Oh, heilige Franciscus. De geest! De wapen! Stil! De wapen! Stop! Daar is hij? Genade. Genade. Doe mij geen kwaad. Anna, is het een bedwelming? Ik zie uw vrouw in het wit. Oh. Anna! Ik hoor spreken. Oh, we zijn ontdekt. Spalato! Hé! Hey. Er is iemand in de toren! Spallato ben je doof, man! Leonora, Anna, hier zijn we. Vivaldi en Ludovico. Er is geen ogenblik te verliezen. Oh, mijn broeder. Ach, mijn Anna, wat is er gebeurd? Ach, oh, Ludovico, ik beef nog. Een geest. Welke geest? Ja, ik zag ook iets. We zijn ontdekt. Mantoni met zijn officieren. Laten we hier bij de toren blijven. Wat betekent dit alarm? Hé, hey, Leonora. U hier, op dit uur. U wilde vluchten, En daar hebben we Vivaldi, verrader. Dat zult u met uw leven betalen. O, hemel! Mijn broer! Hoor je dat, Orsino? Het is haar broer. Bedwing u, hertog. Het is haar broer, maar u trouwt morgen met Leonora. Wel nu. Zijn straf zij dan uitgesteld. Vivaldi, dat ik uw zuster mijn hand aanbied... is toch, denk ik, zo geen vernedering voor uw familie? Mijn bloed... ...hebt u onteerd. Mijn goederen... ...zijn door onrecht verkregen. Mijn macht... ...hebt u misbruikt. Nee, mijn zuster... ...uit deugzaam bloed gesproten... ...zal nimmer de echtgenote worden... ...van een opperhoofd der struikrovers. Ik waarschuw u... Ja, struikrovers! Het vaderland heeft uw arm niet gewapend... ...u bent dus misdadig. Uw pluimen, uniformen, sieraden... ...pracht en praal veranderen daar niets aan. En wat zijn de gevolgen van uw krijgsondernemingen... Verbrande kastelen, geschaakte vrouwen, ontruimde kloosters. De overheid zal u vroeg of laat straffen... als verkrachter van de wetten, als overweldiger van het heilige recht... en als verstoorder van de rust der maatschappij. Verrader! Ach, hertog, in naam van het belang, in naam der liefde... Ik weet wat mij te doen staat. Breng hem naar de gevangenis van het kasteel... en behandel hem op dezelfde wijze als de krijgsgevangenen. <Gas> Vaarwel, zuster. We moeten scheiden. Hoezeer vrees ik voor u het lot van de ongelukkige Laurentina. Laurentina? Laurentina? Hij hey, ook al? Men voelen weg! U ziet mevrouw... maar toen de onvoorzichtigheid van Vivaldi heeft geleid. Hij heeft mij en mijn officieren beledigd. Zij zullen hem als een verrader beschouwen... en ik zal hem moeten straffen... Ach, mijn heer. Doe alles wat in uw vermogen ligt. Er is slechts één middel. Vivaldi wordt mijn broeder. Zijn leven of dood ligt in uw handen. O hemel. U weet dat men ons huwelijksfeest voorbereidt. Vanavond geef ik een gastmaal aan mijn officieren. Ik zal u daar aan de gehele adel voorstellen. Als u Vivaldi wilt behouden... moet u mijn officieren met achting behandelen... De tijd nadert. Op het uur van middernacht zullen we aan tafel gaan. Bevrijd van alle krijgszorgen kunnen we dan in het steurend prieel... de gelukkige dag van morgen afwachten. De dag die mijn liefde zal bekronen. Uw lot bepalen. En u uw broeder weer zal geven. Hoe kom ik deze verschrikkelijke nacht door? Ludovico, vergezel, mevrouw. Hé, hey! wacht eens even, hè. Jij was hier ook toen ik Vivaldi verraste. Dat bevalt me niet. Ja, ik heb nu geen tijd om dit geheim te onderzoeken. Als je schuldig bent, dan krijg ik je nog wel. Zijn de schildwachten afgelost? Laat dan Spalatro en Bertrand hier komen. Spalatro. Heb jij alarm geslagen? Uh, ja, hier. Waarom? Meneer de hertog, het spijt me dat ik u verontrust heb, maar... en ik zweer u, het is geen inbeelding. Ik heb die geest gezien. Krijg ik dan de hele tijd niks anders te horen dan gepraat over geesten... onderuit zijn stemmen en helse muziek? Tapperste soldaten worden je lafaards. Ik zweer u, ik heb het gezien zo duidelijk als ik u nu zie. Ik zou deze lafaard maar niet geloven. Laat hij zijn een verhaaltjes maar aan kinderen vertellen. Durf jij vol te houden dat ik niks gezien heb? Je hebt zeker niks gezien. Onbeschaamde een grote, geheel in het wit geklede vrouw is mij voorbij Vrouw? Je bent de leugenaar. Ik zeg dat het wel waar is. Jij wiegt. Ah, daar zit meer achter, Bertrand. Ik zou wel durven wedden dat jij een geheime verstandhouding met de duivel hebt. Want ik heb je zelfs aan die geestbeleefdheden zien bewijzen. Zeg, dat niet meer. Mijn geduld is op. <laughs> ik ben niet bang voor je. Zeg. Spalatro. Voor deze keer vergeef ik je. De volgende keer laat ik je aan de uitkijk van de teuren ophangen. Gaan jullie nog maar eens de wal rond en zie of alles rustig is. Spalatro schijnt oprecht. Maar Bertrand... Zoveel is zeker. Eén van beiden bedriegt mij. Bertrand heeft Spalatro willen beletten alarm te slaan. Maar die geest misschien een uitvinding van de nabestaanden van Laurentina om schrik aan te jagen en om mij en de mijne hier weg te jagen. Ik geloof dat ik het oogmerk van deze list begin te zien. Het zal niet lukken. Al kwam Laurentina zelf mij openlijk beschuldigen. <lacht> Hoe kom ik aan die dwaze denkbeelden? Ik moet Bertrand uit zijn tent zien te lokken. Waarom verschijnt dat vreselijke spook niet aan mij? Ik zou het met één enkele slag vernietigen. Ah, daar is Bertrand weer. Bertrand? Wat wilt u van me? Zul je dan altijd die ruwe, norse toon behouden? Mijn toon doet niets ter zake. Ik wil mijn gekwelde hart bij je uitstorten. Wat zijn uw zorgen? Alles gaat toch maar wens? Uw rijkdom groeit. Niemand verzet zich tegen u. U hoort de verwijten niet meer van uw echtgenote. Deze vrouw behaagde u niet. En schikte zich niet naar u. En u hebt het middel gevonden om haar tot zwijgen te brengen. U bent nu meester van al haar rijkdom. En de vreedzame bezitter van de vruchten van onze pogingen. Ik vreedzaam. Ik ben schuldig. Laurentina vervolgt mij overal. Dit berouw is de vergeefs. In de doodse stilte van de nacht verlaat mij haar beeld geen ogenblik. Als ik op het bolwerk wandel, verbeeld ik mij haar droevige stem te horen, begeleid door een treurig klinkende luid. Ach, u voelt vroeging. Verwijt uw geweten u de dood van Laurentina, Ach, mijn vriend. Te midden van mijn voorspoed ben ik toch de ongelukkigste aller stervelingen. Zout u willen dat uw echtgenoten nog leefde... Ik zou er alles voor over hebben. Zonder u zou ik haar nog bezitten. En zou mijn hart nu niet verscheurd worden. Zij was zo achtenswaardig. Zeker. Zij was zeer achtenswaardig. Jij trekt dit je wel erg aan. Hè? Uh, ik... Nee. Nee, nee, nee. Wat, wat, wat betekent toch dit nutteloze nabero? Ik, ik dacht dat u een man was. Laurentina is niet meer. U hebt mij bevolen haar de te gegeven. Rigt niet zo luid. Maar eh, Bertrand, wat denk jij van die geest? Hm. Gelooft u de dwaze inbeeldingen van Enes Pallatro? Ik geloof slechts aan de listigheid en de trouweloosheid der mensen. Denk je niet dat de om van Laurentina, graaf Udolfo, hierachter zit? Nee, zuiver toeval dat een blodaard zegt dat hij een spook gezien heeft. Ik denk dat Spalatro geen andere geest heeft gezien dan u, Leonora... die op het punt stond te vluchten. Dat is mogelijk. U hebt mij niets meer te zeggen? Een ogenblik. Je weet dat ik ga trouwen. De broer van Leonora zit in het kasteel gevangen. Begrif je onder de gevangenen en probeer hem aan het praten te krijgen... Ik moet weten hoe ver zijn haat zich tegen mij uitstrekt. Ik heb het begrepen. Vaarwel Bertrand. Blijf me trouw en maak staat op mijn erkentenis. Zolang ik je nog nodig heb. Want niets is onverdraaglijker dan een knecht... die het geheim van zijn meester kent. Zeg het toch. Wat is er, Spalatro? Een landman brengt deze brief. Hij zegt dat hij hem van een soldaat heeft gekregen. Geef hier. Spalatro, zie je of alles voor de maaltijd in gereedheid is? Jawel. Montoni. Eertijds werd gij mijn vriend en toen achtte ik u. ...tans dien ik onder uw vijanden... ...dit is genoeg gezegd om u te doen begrijpen... ...dat ik u als een eerloze beschouwde... ...zijn macht en zijn naam misbruikt om de geheiligde wetten te verkrachten. Ik zie echter met leedwezen dat gij het gevaar loopt... ...het slachtoffer te worden van een andere booswicht. Orsino heeft u verraden. Hij heeft u aan de Senaat verkocht. En indien hij in het kasteel is teruggekomen... ...is het met geen ander voornemen dan om u, dood of levend... Aan de strengheid der wetten over te leveren, hmm. Gij zij deze waarschuwing niet verschuldigd dan aan de haat die ik voed voor alles wat naar verraad zweemt. Geen allerlei belang in uw lot heeft mij tot dezelfde bewogen. Ik haat ik vervoer u, maar ik wil u niet. De Graaf Marilla. Huh. Marilia, brave man, ik ken hem. Ellendig Arsino. Jouw snode plannen verbazen mij niet. Schurk! Lach kruipend genoeg om je aan de voeten te werpen van een zuchtige raadsheer. Om mij te verkopen aan een macht die jou later zelf voor je verfoeilijke laagheid straffen zal. Door welke hand zal ik die verrader straffen? Bertrand? Oh? Nee, die dient mij elders. Spalatro misschien. Voor goud en belofte doet hij alles. Spalatro. Die schurken zijn soms onontbeerlijk. Zij dienen zonder het te merken. De driften der mensen en de woede der partijen. Hebt u mij geroepen, hertog? Spalatro. wil jij mij een dienst bewijzen? Beschik over mijn arm en over mijn leven, heer. Een booswicht heeft mij aan de Senaat verkocht. Ik wil zijn dood. Wie is het? Orsino. Wat? Orsino? Uw vriend? Die ik voor een zeer eerlijk man houd. En die mij acht. Jou acht, de ellendeling. Jij kent mijn geheim. Maar je weet ook hoe groot mijn macht is. Honderd dubbele ducaten of eeuwige gevangenisstraf. Kees. De keuze is niet moeilijk. Ik neem de ducaten. Maar wees vooral voorzichtig en wek geen argwaan. En bedien je van die geheime middelen... Mijn plan is al gemaakt, heer. Deze avond bedien ik de graaf aan tafel. En morgen? Morgen? U begrijpt me heel goed. Uw dienaar, toch? Welkom, mijn waarde graaf Orsino. Het doet mij genoegen u weer te zien. Ik herken de vriendschap die u voor mij voelt. Ah, Spalatro, ben jij daar? U hebt een ijverig en dapper man aan deze soldaat. U bent er goed, meneer de graaf. Ik denk ook gebruik te maken van zijn dapperheid en ijver. O, oh, u kunt u volkomen op hem verlaten. Ik ken niemand die een zaak zo snel begrijpt en uitvoert. Meneer, nogmaals, ik verdien dat niet. Ik sprak zojuist nog even over u en uw vriendschap met de hertog. Oh, wat is vriendschap toch mogelijk? Verwijder je, Spalatro? Jawel. Een wonderlijke snaak, die Spalatro. U schijnt hem te kennen. Jazeker. Het is een van die mensen die ons soms noodzakelijk zijn. Zeker. Zulke lieden kunnen bij gelegenheid zeer van nut zijn. Het is altijd goed hen bij zich te hebben. Wanneer men zich bijvoorbeeld wil ontdoen van een vijand... En dit niet openlijk durft te doen... Dan bedient men zich van die geheime middelen. Die altijd slagen. Ja. Maar men moet gebruik weten te maken van de omstandigheden... en vooral geen tijd verliezen... U hebt gelijk, de tijd is kostbaar. Daar hangt dikwijls het goed gevolg van onze ondernemingen van af. Ik hoop tijdens mijn werkzaamheden steeds alle hindernissen te nemen. Het zou zeer moeilijk zijn u te bedriegen. Men zou het kunnen proberen. Maar tussen onderwerp en uitvoering zit enige tussenruimte. Uw strandigheid zou zeker de pogingen van uw vijanden veruideren. <laughs> maar gelukkig voor u hebt u onder de krijgslieden die uw verheven voetspoor volgen geen verraders te vrezen. Pardon? Hoe? U denkt aan verraders. Die zijn altijd te vrezen. Kent u verrader? Ja. En uw vraag heeft Ik dan... heb mijn maatregelen genomen. Hoe heeft men u kunnen verraden? Men heeft mij heimelijk aan mijn vijanden verkocht. Maar gelukkig heb ik alles ontdekt. Zij zullen hun oogmerk niet bereiken. Wie staat aan hun hoofd? U vraagt zijn naam... Ik verbeeld mij enig recht op uw vertrouwen te hebben. Denk aan onze oude vriendschap. Dat is waar, mijn waardor Sino. Wie kan nog meer deel nemen? Aan dit verraad? Deze duistere taal wordt beledigend voor een vriend. U gelooft toch niet dat ik u wantrouw? Uw geweten is immers zuiver. Volstrekt. Men heeft mij nog nooit kunnen bedriegen. Ik heb onlogenbare bewijzen van verraad. Van wie? Van Vivaldi. Vivaldi. Vivaldi. Ja. Ja. Uw gevoelens zijn zeker gegrond. De verrader denkt mij in het net te hebben. Hebt u een ogenblik gedacht dat Montoni, uw vriend, u zou verdenken? Ik ken immers uw oprechtheid. Die zal ook altijd blijven. U mij verraden. De hemel bewaren mij voor die gedachten... Als u mij verraden zou, zou ik u beschouwen als de verderfelijkste, lafhartigste mens die er bestaat. Ik zou u gelijkstellen met de vuige, verachtelijke spalatro. Ik vraag u, stop deze vergelijking. Maar nee, u bent mijn vriend. Ik kan mij volkomen op u verlaten. Ik stel eer in deze schone naam. Ja, ik ben uw vriend in leven en dood. En dood. Herinner u deze belofte. Ik maak staat op u. Maar het wordt tijd. Het gezelschap zal zo komen. Ik ga Leonora halen. Aan tafel zullen wij beslissen over het lot van Vivaldi en zijn verraders. Tot spoedig, mijn vriend. Wat een vervoering. Montoni bedricht mij. Hij drukte mij de hand met een vuur. Orsino, neem u in acht. De vijand mag geen grijntje argwaan koesteren. He. Het ligt daar voor papier. De hertog heeft dat zeker laten vallen. Ga eens kijken. Een toeval kan dikwijls van nut zijn. Montoni... Wat zie ik? Montoni eer waard gij, mijn vriend. En toen acht ik... Ik zie echter met... Wat is dit? Echter met leedwezen dat gij het gevaar loopt het slachtoffer te worden van een andere booswicht. Orsino heeft u verraden. De graaf Maria. Alles ontdekt, o hemel. Ik verwonder mij nu niet meer over zijn buitengewone vriendelijkheid. Die kondigt mijn lot aan. Ik moet hem trachten voor te zijn. Ieder uitstel kan mijn dood zijn. In mijn hand... Houd ik het vonnis van mijn dood en in mijn boezem draag ik het geheime, maar zekere middel om mij te wreken. Deze avond zal Montoni's laatste zijn. In het gevoel van het feest zal mij dat niet moeilijk vallen. <laughs> Montoni, de hemel is de begunstiger van mijn plannen. Ik kan mij aan je haat onttrekken en mijn belofte waarmaken. U heeft geluisterd naar de tweede aflevering van Montoni of het kasteel van Udolfo, Spoken en Verraders op de Wallen. U hoorde de stemmen van Tom van Beek, Jan Wechter, Louise Robbe, Paula Major, Josje Hamman, Joke Reitsma, Hans Hoekman, Hans Karstenbarg, Hans Veerman en Paul van der Lek. Het hoorspel werd geschreven door Alexander Duval en bewerkt door Louis Houet. Techniek, Teun Lammers en Henk van der Steeg.